6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Hulp komt op gang voor de Filipijnen. Timmermans voorziet einde van diplomatieke spanningen met Rusland. En koperdief doodgereden op rangeerterrein bij Brussel. Het weer vanavond buien. Vannacht wordt het land inwaarts alweer droger. Aan zee blijft een bui mogelijk. Het koelt af tot ongeveer 5 graden. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Morgen valt er vooral aan zee een bui. Er is ook af en toe zon. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Op de Filipijnen zijn waarschijnlijk meer dan duizend mensen omgekomen door de orkaan Hayan, meldt het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie heeft de orkaan alleen al in Tacloban meer dan duizend levens geëist en is zeker 80% van de stad verwoest. Het Rode Kruis stuurt een team hulpverleners naar de Filipijnen, vertelt woordvoerder Merlijn Stoffels. Dat zal binnen 24 uur gaan gebeuren. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er tentzeilen nodig zijn, hamers en allerlei spullen... om te zorgen dat de mensen weer een dak boven hun hoofd krijgen. We zullen waarschijnlijk ook schoon drinkwater moeten gaan brengen omdat dat, naar onze, nou onze ervaring, een van de grootste problemen is waar mensen mee zitten. Ze hebben geen schoon water, drinkwater en de kans dat ze ziek worden is dan heel groot. Dus dat moeten we voorkomen. Dus dat gaan we als eerste doen en we hebben als Nederlandse Rode Kruis daar nu 50.000 euro aan bijgedragen om dit mogelijk te maken. Ja, niet alleen het Rode Kruis is actief op de Filipijnen, het geldt ook voor de organisatie van Karin van der Hoor. Zij werkt voor Plan International. Kader van Doorn, goedemiddag. U woont in de hoofdstad Manila... waar de schade lijkt mee te vallen, maar u heeft collega's... in de getroffen gebieden. Wat melden zij? En wat mijn collega's mij vertellen um, in de sporadische tekst en telefoontjes die we kunnen hebben met ze... Um, is dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. Um, dat het absoluut vreselijk beangstigend was en dat de schade groter is en groter zal blijken um, dan we ooit hadden kunnen denken. Um, dus we zijn ontzettend bezorgd, ook over het dodental. Uh, inderdaad, het Rode Kruis heeft het nu al over 1200, dat kan ik niet bevestigen. Um, maar ik kan wel bevestigen dat we steeds meer uh, stadjes en dorpen ontdekken um, die nog niet zijn en waar ontzettend veel mensen zijn omgekomen. Kunt u proberen om te vertellen wat zij aan u hebben overgebracht... wat voor beelden u voor ogen hebt over de ramp... Nou, wat ze voornamelijk hebben overgebracht is het gluiden. Uh, de, de storm uh, heeft zo ontzettend veel lawaai gemaakt uh, en het, en het, het zicht ontnomen. Dus daar, dat is waar ze het eigenlijk het meest over hebben. Uh, er is een dia diameter van de storm van 600 kilometer. Windstoten bijna van 380 kilometer per uur. En een aanhoudende vreselijke wind voor uren. Uh, en daarnaast heeft het dan heel hard geregend. Dus ze beschreven het als, uh, alsof ze in een, in een wasmachine zaten. Um, en ik weet niet of dat een, een accurate vergelijking is... maar ik kan me er iets bij voorstellen. Um, ze konden elkaar niet meer verstaan. Uh, ze konden niet meer praten met elkaar. Ze konden zelfs niet schreeuwen naar elkaar... ook al waren ze in dezelfde ruimte. En tegelijkertijd konden ze letterlijk geen hand voor ogen zien... omdat de regen zo vreselijk was... Dat het een gordijn was uh, um, wat over de stad neerdaalde. En daarnaast was het dan alle debris die door de straten vloog. Um, van die kleine uh, fietskarretjes, uh, bomen, elektriciteitspalen. Uh, andere losliggende en losstaande dingen die door de lucht vliegen. En die natuurlijk een vreselijk lawaai maken. Dus het is met name het geluid en het gebrek aan het zicht waar ze het over hebben. En de angst. En konden de mensen schuilen? Ja, een heleboel mensen zijn preventief geëvacueerd. Maar helaas in de Filipijnen zijn er niet zo heel veel gebouwen die aardbevings- en orkaanbestendig zijn. Dus er zijn ook mensen geëvacueerd naar plekken die na de hand zelf kapot zijn gegaan of ondergelopen zijn. Wat heel tragisch is, is dat bijvoorbeeld in de stad van Tacloban, dat is een kuststad die echt enorm getroffen is... Uh, waren mensen naar het astrodom uh, uh, geëvacueerd. En dat astrodom is ingestort en na de hand ook helemaal overspoeld door, uh, door grote golven. Dus er zijn eigenlijk heel veel mensen omgekomen die, uh, die daar naar juist naartoe waren gekomen om te schuilen. Karen van der Hoor van Plan International, dank u wel voor deze toelichting. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Ballonnen uitdelen, flyeren op de markt, huis-aan-huis -huis bezoeken... de kopstukken uit Politiek Den Haag, inclusief premier Mark Rutte... die op pad was voor de VVD, zijn dit weekend op campagne. Want aanstaande woensdag zijn er gemeenteraadsverkiezingen... in delen van Friesland en in Alfa aan de Rijn... in verband met gemeentelijke herindelingen. Landelijke politici als Emiel Roemer, Pechtold, Buma en Diederik Samson... zien deze verkiezingen als een belangrijke graadmeter... voor de populariteit van hun partij. Ik ben hier omdat ik als leider van de VVD er ben als er verkiezingen zijn. Dus als partijgenoten van mij op straat zijn, dan wil ik helpen. Ja, het is zeker waar dat deze verkiezingen en ook die van maart... dat het ook een afre afrekening wordt voor het kabinet. Nou, het is altijd goed om te zien hoe mensen uh, zich voelen over de politiek. en Een verkiezingsuitslag is altijd een belangrijke graadmeter. Het is toch het eerste moment om de mooie peilingen... die we nu al tijden hebben, weer te gaan verzilveren. Het is natuurlijk wel belangrijk, ook voor mijzelf, om de stemming op straat te peilen. Dus daarom is het voor mij wel heel fijn om hier mee te kunnen lopen. Ik heb het hier op straat ook... Gevraagd. Wat is nou het belangrijkste wat hier speelt? Mensen zijn echt ook landelijk bezig als het gaat over inkomen, als het gaat over werk, als het gaat over vertrouwen. Wat heel sterk speelt is de economie. We staan hier aan de gracht, er zijn hier heel veel winkels. En de grote vraag is hoe zorg je ervoor dat hier een sterk bedrijfsleven blijft? Dat zijn echt de thema's die hier spelen. Bedrijvigheid, banen. Het is een weerslag van wat mensen vinden over de politiek. Ook over de lokale politiek. En Leeuwarden, ik merk het hier op straat, er is weer iets van optimisme. Mensen voelen dat het weer iets beter gaat en ik hoop dat we dat bij de verkiezingen gaan terugzien. Ik denk dat... Heel veel partijen toch met een schuine oog kijken van hoe gaat het dadelijk in Friesland bij die herindelingen, hoe gaat het hier in Alphen? Het gaat echt om zo goed mogelijk uit deze lokale verkiezingen te komen in Alphen en in het noorden. Politiek verslaggever Margreet Boer, Margreet de Haagse politici geven er meteen een landelijke draai aan, zo te horen, maar het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Ja, maar uh, het zijn toch hele belangrijke verkiezingen hoor voor de landelijke partijen hier, want er gaan toch een groot aantal mensen naar de stembus woensdag, want rondom Leeuwarden, Heerenveen, Joure en dan Al van de Rijn Boskoop, dat zijn bij elkaar ja, is het toch een gebied waar zo'n 400.000 mensen wonen. Nou, die zullen niet allemaal mogen stemmen, maar een deel daarvan wel. Dus je merkt dat Den Haag de partijen hier het toch wel zien als een soort graadmeter van hoe doet mijn partij het hè? En zullen onze partijen winst maken? Nou, er is van alles op af te dingen natuurlijk, want ja, er doen veel lokale partijen mee. En bij de laatste gemeenteraadsverkiezing in 2010 zag je ook dat die lokale partijen juist het heel goed deden. En verder doet woensdag de PVV niet mee, 50PLUS doet niet mee. En in Friesland doet zelfs ook de SP niet mee. Vandaar ook dat uh, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid er heel actief campagne voert. En in Alphen doet de SP dan weer wel mee. Dus ja, al met al is het ook weer niet een representatief beeld. Maar belangrijk genoeg voor al die heren om uh, dit weekend op campagne te gaan. En wat denk je, wat kunnen ze dan voelen zich afleiden uit dat tussenrapport? Nou ja, als ze daar op straat lopen, he, dan proeven ze toch een beetje de stemming onder de mensen. Welke thema's uh, houdt hen bezig? Waar maken mensen zich druk over? Dat vinden ze belangrijk om te weten. Uh, en voor deze partij is dat juist zo belangrijk, want volgend jaar maart gaat de rest van Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. En nu kunnen ze dus een beetje proeven van, hebben we de juiste toon te pakken bij onze campagne? Deugt ons campagnemateriaal? En uh, ze zien dit dus eigenlijk als een generale repetitie voor maart volgend jaar. En ze kunnen dan nog de komende tijd bijschaven aan hun campagne, waar nu blijkt wat de ga waar de gaten zijn gevallen. Houdt ook vooral af van, van de uitslag van, van die herinneringsverkiezingen. Maar. Met andere, jij zegt dus eigenlijk, het beleid kan er worden bijgesteld... naar aanleiding van deze uitslag. Nou, het campagnebeleid, hè, dus voor elke partij. Dus welk materiaal moeten ze gebruiken? Hebben ze de juiste toon? Moeten ze andere campagneleuzen gaan verzinnen? Dat soort dingen is juist belangrijk nu... omdat ze het als een generale repetitie zien... voor de grote verkiezingen in maart. Maar ja, als ze afgestraft worden door de regeringspartijen... dan zou je zeggen, dan moeten ze ook het kabinetsbeleid bijstellen. <laughs> ja, uh, dat zou je kunnen zeggen. Maar het blijft een beetje moeilijk om het hele kabinetsbeleid... Uh, hieraan op te hangen. Want ja, het is natuurlijk niet helemaal representatief... zoals ik net zei... Maar maar aan de andere kant, het kabinet zit deze week een jaar in het zadel. En ze zien het toch ook nog wel een beetje als een proeftuintje voor... Uh, hoe vallen onze plannen, uh, hoe denken mensen over het kabinetsbeleid. Daar kunnen ze dus hun voordeel mee doen. Dus als woensdagavond de uitslagen bekend zijn... gaat elke partij het analyseren. Er zal vooral gekeken worden wat betekent voor het betekent voor mijn partij. En in iets mindere mate zal er ook gekeken worden... naar de populariteit van het kabinet. En oppositiepartijen zullen dat vooral gebruiken natuurlijk om te zeggen... of het kabinetsbeleid al dan niet uh, deugt. En je hoorde Roemer al zeggen... Dat hij echt hoopt dat het een afrekening wordt van dit kabinetsbeleid. Maar het gaat vooral om de campagne en de opmaat naar de verkiezingen in, in maart volgend jaar. Want dan zullen de landelijke politieke leiders absoluut weer een hele grote rol gaan spelen in de campagne. En hebben ze nu goed kunnen oefenen. Politiek verslaggever, maar geen boer. Nederland en Rusland willen snel een streep zetten... onder de reeks diplomatieke incidenten van de afgelopen tijd. Alleen de zaak rond Greenpeace gaat langer duren. Dat zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... op een persconferentie in Moskou. Wat betreft Greenpeace denk ik dat er ook nog... Uh, begrijpelijkerwijs een juridisch traject... Uh, hier in Rusland uh, moet worden uh, uh, afgelegd. Uh, nou vindt de Nederlandse regering... Uh, op basis van het internationaal recht uh, dat de bemanning niet had moeten kunnen worden aangehouden en het schip niet had kunnen worden opgebracht. Maar tegelijkertijd uh, wordt mij uh, van Russische kant gezegd, ja, maar we moeten ook uh, de rechter uh, uh, de, in deze fase zijn uh, werk uh, laten doen. Dus ik denk dat we daar uh, rekening mee moeten houden. Dus ik kan daar geen termijn uh, op zetten. Dat ligt ook een beetje aan uh, Rusland uh, zelf. Maar het uh, positieve vind ik dat beide partijen vaststellen, we blijven hierover in gesprek en we willen graag een oplossing vinden. Dertig Greenpeace-activisten onder wie twee Nederlanders zitten vast in Rusland... nadat ze bij een protestactie bij een boorplatform van Gazprom werden opgepakt. Bij het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... aan het Tchaikovsky-conservatorium in Moskou zijn twee demonstranten gearresteerd. Ze riepen om een onderzoek naar de zelfmoord van de Russische activist... Alexander Dolmatov. Hij stierf begin dit jaar in een Nederlands detentiecentrum... De demonstranten zijn door de politie opgepakt. Het Koninklijk Paar bezoekt het conservatorium... voor een optreden van het Koninklijk Concertgebouw Oquest. Het concert is de afsluiting van het nederland Ruslandjaar. In België heeft een trein op arrangeerterrein een koperdief doodgereden. Het incident gebeurde vannacht bij het station van Schaarbeek bij Brussel. De man met de Bulgaarse nationaliteit werd aangereden door een dienstlokomotief. Naast zijn lichaam werd een zak met koperdraad gevonden. Afgelopen week raakte bij Antwerpen een koper dief zwaar gewond... toen hij bij het losknippen van kabels... in een leegstaande wasserij onder stroom kwam te staan. Sport. Tennis en Roger Federer heeft zich ten koste van Juan Martín Del Potro... geplaatst voor de halve finale van de World 2 Finals in Londen. Federer won in drie spannende sets... en staat morgen in de halve finale tegenover Rafael Nadal. Shorttrekker Shinky Knecht heeft Nederland de eerste medaille bezorgd... bij wereldbekerwedstrijden in Turijn... Die ook gelde als eerste olympische kwalificatiemoment. Knecht eindigde als derde in de finale op de 1500 meter. Knappe prestatie, omdat hij net terugkomt van een zware blessure. Nou, het is even winnen. Die halve finale was gewoon heel goed. En uh, daar uh, haal je dan wel vertrouwen in, uit. En uh, die, ja, die rit daarna, dat was gewoon... Uh, ja, halve finale was het mooi dat erbij kwam. En, uh, ik had met Jeroen afgesproken hè, in de halve finale. Je moet gewoon zorgen dat je die top 12 houdt... voor die kwalificatienorm van NCNSF. NS en dat was gewoon gelukt. En ja, word je wordt tweede, dat is dan helemaal uh, ideaal. En dan, ja, dan kom je in, uh, in de finale en dat was gewoon uh, we gingen gewoon afwachten. Maar er werd zoveel ingehaald en gedaan. Het was gewoon echt een hele lastige race, maar dat ging het gewoon goed. Niels Kerstelt eindigt in de B-finale als vierde... en dat leverde hem een eindklassering op als tiende. Freek van der Wart werd tweede in de B-finale op de 500 meter. En daarmee werd hij zesde in het eindklassement. En Ter Morst rande door de disqualificatie op de 1500 meter in de halve finales... en kwam op de 500 meter niet verder dan de kwartfinales. Het toernooi in Turijn is het eerste van twee olympische kwalificatietoernooien. De resultaten over beide evenementen zijn bepalend voor olympische deelname. Als de Wereldvoetbalbond FIFA besluit het WK van 2022 in Qatar te verplaatsen... dan zijn november en december de enige opties. Dat heeft voorzitter Jozef Blatter laten weten na een gesprek met de emir van Qatar... Blatter sloot uit dat het WK in januari of februari wordt gespeeld... omdat het dan samenvalt met de Olympische Winterspelen. De tweekamp om de wereldtitel schaken tussen de Indiaan Anand en de Noord-Karlsen... is in de Indiaanse stad Chennai begonnen met een remise. Al na 16 zetten accepteerden beide spelers de puntendeling. De 22-jarige Carlsen is de uitdager van de 43-jarige Anand... die voor de vierde keer op reis zijn titel verdedigt. Carlsen is de nummer 1 van de wereldlanglijst. En ja, dus is verkeerd, dat is mooi... Goedenavond. Op de A1 richting Amsterdam zijn het hele weekend werkzaamheden tussen Barneveld en Hoevenlaken. Op het knooppunt Hoevelaken is alleen de, hoofd, de hoofdrijbaan juist dicht. En dat levert nu 4 kilometer file op. Bij Rotterdam staat de file op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. De hulp komt op gang voor de Filipijnen. Minister Timmermans voorziet het einde van de diplomatieke spanningen met Rusland... maar de zaak rond de Greenpeace-activisten gaat langer duren. Timmermans noemt het wel positief dat Nederland en Rusland naar een oplossing zoeken. En een koopartief is doodgereden op terrein bij Brussel. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Dadelijk Pavlov van de NTR. Denkt u aan nieuwe kozijnen of deuren?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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Henk van Middelaar. Goedenavond, welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Een moeder schrijft een verontrustende brief naar een krant. Haar tweede zoon, die donker is, wordt bij voortduring achterdochtig bejegend... en onrechtvaardig behandeld. Haar zoon vertrouwt bijna niemand meer en dreigt te ontsporen. De moeder eindigt haar brief met een vraag... zijn er psychologen die onderzoek doen... naar wat onrechtvaardigheden doen met een kinderziel? Ja, die zijn er. Bijvoorbeeld Juliette Schaafsma... van de Universiteit van Tilburg. Straks praten we met haar... en met de moeder van de jongen, José van Zanten... die zelf antropoloog is. We hebben live muziek van Stefan van der Zanden... maar eerst dit. We leven in een tijd van ongekende vrijheid... en overvloed. En we hebben eigenlijk nog niet goed geleerd om daarmee om te gaan. Er klinkt dan ook steeds vaker een roep om nieuwe disciplinering. Van zero tolerance tot eetschema's op je smartphone. Volgende week verschijnt er een boek met de titel Discipline. Van filosoof Marlie Huijer. Wie denkt dat zij ook hoort dat het kamp van straffen en korthouden vergist zich. Zij is erg op haar vrijheid gesteld. Maar heeft ook behoefte aan discipline. Zoals wij allemaal, betoogt ze. Marlie, welkom. W wat versta je... Marie, wat is er? Ik heb geen... In... Sorry. Wat is er? Je, je steekt je vinger op. <laughs> ik zie nu dat hij brandt. Okay, sorry. <laughs> jij dacht dat je niet in de eten ik was. Dacht dat ik niet in de eten was. We, We hebben een heel gedisciplineerde technicus. <laughs> Marlie, wat, wat, wat, wat versta jij onder uh, discipline... Er zijn verschillende begrippen. Ja, hè? er zijn verschillende soorten discipline. Ja. Je hebt de persoonlijke discipline. zeg maar Hoe je je gedraagt of je in staat bent om niet overal een Pavlov-reactie op te hebben. Maar je hebt ook de discipline als gehoorzaamheid. En dan komt de discipline van de instituties. Ja. En wat je ook hebt is zelfdiscipline. En dat is eigenlijk discipline die je tijdens je opvoeding hebt geïnternaliseerd. Ja. Dus er zijn verschillende vormen van discipline. Jouw boek gaat vooral over die discipline, die in jezelf zit. Nou, nee, het gaat over al die vormen van discipline. Maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in hoe volwassen mensen... die al dan niet discipline hebben... hoe die zich weten te redden in een situatie van overvloed. Ja, want ik lees bijvoorbeeld dat jij... bent nogal laks, schrijf je over jezelf. Je kan heel makkelijk dingen uitstellen... Terwijl ik denk, nou, je zou wel keurig opgevoed zijn ja. met regels. Anders was je vast niet zo ver gekomen als je nu bent. Ja, dat, dat en hoe is de... dat toch te verklaren dat je te laat boodschappen gaat doen... de boeken niet op tijd inlevert bij de bibliotheek? Ja, Ik weet ook niet helemaal zeker of als je in een situatie... Uh, bent waar zeg maar, allerlei overvloed is... dat dan die discipline die je uit je jeugd meekrijgt... of die werkelijk wel genoeg is. En alles waar je zeg maar, uh, een beetje mee kan spelen... dus ik ben inderdaad iemand... het lukt mij nooit om boek, bibliotheekboeken op tijd uh, terug te brengen. En zolang ik daar een boete voor moet betalen... dan gaat het nog redelijk. Ja. Maar als iemand dan zegt... van nou, die, die boete hoef je niet meer te betalen... dan breng ik onmiddellijk die boeken niet meer terug. En dat heeft dus iets te maken met de omgeving... en niet zozeer met het karakter. Aha. Of omdat de boeken zo leuk zijn. Hier horen we José van Santa. Nee, nee, want het erg is... Die blijft herlezen. Nee, kijk, het erg is... Ik had dus inderdaad... Dit, dit gebeurde mij onlangs... Dat de bibliothecaris zei van... Nou, docenten hoeven de, hoeven de boeken niet meer terug te brengen. En hoeven ook geen boete te betalen. En onmiddellijk was ik drie boeken... Dus binnen een paar maanden was ik drie boeken gewoon helemaal kwijt. Goed, maar dit zijn uh, peanuts uh, uh, hè, ten gevolge van een uh, gebrek aan discipline... een boek niet op tijd inleveren. Er zijn ergere voorbeelden. Misschien niet bij jouzelf, maar bij anderen. Wat vind je in deze tijd, want je noemt het een tijd van overvloed... wat vind je erg in deze tijd? Uh, nou, vormen van, uh, van gulzigheid. Hè? Dus mensen die enorm veel uh, bonus uh, veel willen verdienen... veel uit willen geven, veel willen kopen. Maar ook mensen die uh, met, met, met enorm overgewicht kampen. Uh, mensen die uh, meer drinken dan ze fysiek aankunnen. Ja, er zijn allerlei, dat, allerlei van dat soort vormen van ongedisciplineerdheid... waar mensen ook behoorlijk mee worstelen. Die allemaal eigenlijk niet bestand zijn tegen de verleidingen van de overvloed. Want je noemt eten, drinken, geld ja, verdienen. Uh, uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, er is een overvloed aan tijd. Wij kunnen eigenlijk alles 24 uur per dag doen. En dan is het heel moeilijk om jezelf te disciplineren. En te zeggen van nee, uh, ik ga nu eens uh, rust nemen. Of, ik ga, ik, of bijvoorbeeld alleen al van wanneer ga je naar die winkel toe. Hè? Als een winkel 24 uur per dag open is. Mm -hmm. dan, dan blijf je maar uitstellen totdat je die boodschappen gaat doen. Ja. En eh, laten we zeggen, pak weer halverwege de vorige eeuw was die discipline heel vanzelfsprekend. En heeft dat te maken met dat er toen die overvloed niet was of is er ook nog iets anders aan de hand? Ja, dat zijn verschillende processen. We zijn inderdaad, vanaf de begin jaren 60 zijn we uh, heel veel welvarender geworden. Uh, de, wat een, uh, een huishouden te besteden heeft, dat is de afgelopen decennia enorm uh, gestegen. Maar. Uh, in de jaren zestig was het natuurlijk ook zo... dat mensen opeens een, een, een groot verlangen hadden naar vrijheid. Ja. Ze wilden zich losmaken van alle instituties... van uh, de vader die alles te vertellen had, de priester, de, de dokter. Mm -hmm. uh, dus er was een groot verlangen naar persoonlijke vrijheid. En mensen wilden ook heel graag veel losser met seksualiteit... alcohol, drugs, et cetera, om kunnen gaan... En uh, we streefden ook naar een anti-autoritaire opvoeding. Ja. En je zou kunnen denken, van nou dat was iets van de jaren zestig. Maar eigenlijk zie je, als je nu vraagt aan ouders... Van, hoe wil je dat je kinderen opgevoed worden? Dan is het laatste wat ouders willen... is dat de kinderen tot gehoorzaamheid opgevoed worden. En ze willen toch dat die kinderen opgevoed worden... tot vrijheid, tot uh, zelfbeschikking. Kritische en ze, denkers. Kritische denkers, nou, ja. noem maar op. Ja. Dus het is een, een, een erfenis van de jaren zestig en zeventig. Je zou zelf Zelfs kunnen zeggen dat het al in de naoorlogse periode is uh, ontstaan. Want Nederlanders hadden natuurlijk een enorme hekel aan de kadaverdiscipline van de Duitsers. Ja. En je ziet dus ook begin jaren zestig al dat mensen zeggen van nou als je iets niet moet hebben... is het gehoorzame mensen die tot de meest vreselijke dingen in staat zijn. Omdat ze zo gedisciplineerd zijn. Maar ja. En wat vind je van die erfenis? Um, nou, ik vind het eerlijk gezegd wel prettig dat we af zijn van die discipline als gehoorzaamheid. Uh, en ik vind het ook heel goed dat we, dat we veel vrijheden hebben. Alleen zie je dat op dit moment die vrijheid in een situatie van overvloed ook op grenzen stuit. En dan denk ik van ja, je zou eigenlijk moeten streven naar een nieuwe balans tussen vrijheid en discipline. Mm -hmm. En niet alleen maar roepen van nou die discipline moet overboord, want dat, dat is alleen maar beklemmend. Maar ik hoor je zeggen, op grenzen stuit, maar welke grenzen? Is dat onze morele verontwaardiging over mensen die te veel eten, te veel drinken, enorme bonussen incasseren? Uh, nou, het is inderdaad zo dat uh, denkers van links tot rechts uh, op dit moment uh, om discipline roepen. En dat je het op alle fronten ziet. Hè? Dus inderdaad binnen het onderwijs dat er geroepen wordt. Hoe kan het dat zoveel studenten uh, het, uh, hun opleiding niet afronden? Uh, hoe kan het dat ze uh, veel te traag studeren? Uh, maar je ziet het ook uh, op, het, op het gebied van overgewicht. Langzaam maar zeker, ik geloof dat 50 tot 60 procent van de Nederlanders uh, te dik uh, is. Uh, je ziet dat er heel veel klachten zijn over hufterig gedrag... Uh, uh, onaangenaam uh, gedrag naar hulpverleners uh, in de publieke ruimte, etc. Dus er zijn heel veel klachten waar uh, van links tot rechts mensen roepen van... Uh, daar, daar, daar moet iets teruggedraaid worden. En is dat worden. niet uh, een, een soort... oh ja, vroeger was het allemaal beter. Valt het in die categorie of is er een andere... Het grappige is dat, dat de conservatieve denkers roepen inderdaad, vroeger was, het, voor de jaren 60 was het allemaal beter. Mm -hmm. En we moeten weer terug naar die strenge juf, naar uh, de, de oma Agent die streng is en uh, Zero de Tolerance, de kerk. De kerk. <laughs> en progressieve denkers die zeggen van ja, die idealen van de jaren 60 waren wel goed. Maar het komt door het neoliberalisme, de vrije markt, het vrije marktkapitalisme. Dat die idealen van de jaren 60 ontaard zijn. En we zouden die die neoliberale ideologie terug moeten draaien. Wat eigenlijk er ook weer op neerkomt... dat het een pleidooi is voor matigheid... niet egoïstisch zijn... niet onmiddellijk toegeven aan alle verlangens. Dus beide kampen... Uh, willen toch dat er iets teruggedraaid wordt. Ik, ik ga even naar Juliette Schaafsma... want die, die is de jongste van ons vier hier volgens mij. Ik denk het wel. Ja. <laughs> maar, <laughs> wat Heel vind je, je hier, <laughs> ik, <laughs> wat, wat vind je hiervan? Denk je, oh ja, maar zo ben ik wel opgevoed, of? Um. Nou, ik ben zelf volgens mij wel met redelijk wat discipline opgevoed. En ik, ik vind het ook wel opvallend wat je zegt. Want ik merk zelf onder mijn studenten bijvoorbeeld... dat die eigenlijk ook wel die behoefte aan structuur en discipline hebben. Dus als ik in de al heel duidelijke regels stel... Uh, en, en daar best wel streng in ben, ook in de naleving van die regels... dan vinden ze dat eigenlijk heel erg prettig, die duidelijkheid. En dat krijg ik dan ook later vaak terug te horen. En dus, dus blijkbaar hebben mensen ook wel een behoefte aan een bepaalde structuur en duidelijkheid, dat hmm. niet altijd zij zelf die keuzes moeten maken, dat ze niet altijd die grenzen hoeven aan te tasten, af te tasten, maar dat die, dat, dat die worden aangegeven. Kun je wat voorbeelden van die regels geven, in de collegezaal college bij jou? Um, ze mogen niet te laat komen, bijvoorbeeld. Uh, of ze mogen geen mobiele telefoon gebruiken, of ze mogen geen laptop gebruiken. En uh, dat vinden ze, en ze mogen natuurlijk niet praten als ik aan het woord ben, en dat vinden ze op zich soms best wel, nou, dat vinden ze streng. En prettig. En, en ja, nou. ja, dat is iets wat, wat, waar ze behoefte e, aan e, hebben. Ook. José van Santen wil ook even reageren. Ja, nee, Ik, ik denk dat er een. Uh, uh, ik, ik ben natuurlijk van een eerdere generatie. Uh, Juliette was ooit een, een oud student van mij, fantastische student. <lacht> um, en me, dat was de periode, de periode waarin ik gestudeerd heb, waarin je wat langer kon doorstuderen. En hè, daar zat nog niet van alles bovenop. En ik, ik kan niet zeggen dat wij toen geen discipline hadden. Hè. Aan de ene kant luisterden wij veel beter. Want je had nog niet al die apparaten. En aan de andere kant deden wij er heel veel dingen bij. En ik zie nu aan mijn studenten... dat ze, uh, dat ze het allemaal voorgekoud yep. willen krijgen. Gepemperd willen worden. Nou, Dus dat heeft niet zozeer met discipline te maken. Naar mijn idee. Maar dat heeft te maken met... Ja, nog niet los, nog niet zelf kunnen bedenken van wat eigenlijk belangrijk is. En wij hadden daar meer de tijd voor, maar we deden dat. We maakten daar ook gebruik van. Dus ik zie nu een hele andere generatie studenten van de universiteit komen, die aan de ene kant. Uh, die discipline hebben. Maar zodra je ze weer loslaat, hebben ze dat ook weer niet. Terwijl wij ons misschien toch zelf discipline moesten bijbrengen in de jaren maar 60. Maar het is ook complexer geworden. Ze dus hebben complexer. zoveel meer keuzes, hebben zoveel, meer. zoveel meer afleidingen. Meer. En dan ja. vinden ze het soms best prettig als het ja. voor ze wordt. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik denk dat de, de generatie van, uh, van José, en, en ik denk dat ik tot dezelfde generatie behoor... dat die nog met enorm veel discipline is grootgebracht. En dat, dat is natuurlijk de generatie die in de jaren 60, 70 protesteerde tegen de enorme Discipline, maar die zelf natuurlijk nog door hele gedisciplineerde uh -huh. ouders zijn opgevoed, en dat zijn dus de mensen die nog een behoorlijke zelfdiscipline hebben en die ook nog niet zo gewend waren aan die enorme overvloed. De kinderen, dus de, de, de kinderen van die generatie, zijn met veel minder discipline grootgebracht, en je ziet dus ook binnen de samenleving dat er een, een kloof ontstaat tussen mensen die ouders hebben die heel gedisciplineerd zijn en uh, kinderen waarvan de ouders veel minder gedisciplineerd zijn. En mensen die in hun opvoeding zelfdiscipline ontwikkelen, blijven dat meestal hun hele leven houden. Ja. Terwijl die maar ze geven de... dat niet door aan hun kinderen, betogen nu. Hey. Nou, nee, de, dus uh, kijk, voorheen was het zo dat de instituties enorme bijdrage hadden aan die disciplinerende werking. School, dus school, kerk. kerk, noem maar op. Dus het was mm -hmm. niet alleen afhankelijk van de ouders. En nu is het voor een groot deel afhankelijk van de ouders. Dus als je ouders hebt die inderdaad ambitieus zijn... die uh, heel gedisciplineerd zijn... dan is het over de algemeen zo dat die kinderen ook gedisciplineerd worden. Kinderen die dat niet hebben, waar dus de omgeving ongedisciplineerd is... Mm -hmm. die hebben daar eigenlijk hun hele leven last van. Als je niet gedisciplineerd opgevoed bent, is het onmogelijk bijna om als je volwassen bent, om dan nog eens gedisciplineerd te worden. Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes trouwens? Dat lijkt mij bijna de, wel. Ik zie uh, toch heel uh, vaak uh, dat de ik jongens... Ik weet het niet, maar ik denk dat meisjes gedisciplineerd zijn. Inderdaad, ja. Zeker op middelbare <laughs> ja. scholen. Ja. Dat heeft geloof ik niet zoveel met deze tijd te maken. Dat is volgens mij van alle tijden. Ja, zou ja, dat zou heel goed kunnen. Ja? Ja. Maar goed, dus veel kinderen worden nu niet opgevoed met discipline. Zouden die oude disciplineregels nog volstaan of moet er een andere vorm van discipline in komen? Ja, ik zou denken dat, dat we echt nieuwe vormen van discipline moeten ontwikkelen. En kijk, we hebben vaak de neiging om te zeggen van nou, als iemand gebrek aan discipline heeft, dan is er psychologisch iets fout. Dat zit in jezelf. En dus zeggen ook heel veel psychologen, dan moet je gaan trainen. Je moet het als een soort spier zien en dan moet je trainingen doen en dan wordt je spier sterker. Nou, de, volgens, mij dat, ja, volgens mij heeft dat heel weinig zin. En moet je het veel meer zoeken in het inrichten van de omgeving. Eigenlijk het voorbeeld wat Juliette geeft. Dat je binnen een onderwijssetting zorgt dat de omgeving zo ingericht is. Dat je tegemoet komt aan de wensen van de studenten naar discipline. Dat is een goed voorbeeld waarbij je zegt. van: Zorg nou dat die omgeving ofwel minder verleidingen heeft. Of je dwingt om op bepaalde momenten nee te zeggen tegen, mm -hmm. tegen dingen. En kijk, er zijn allerlei vormen waarmee je. Je eigen netwerken sterker kunt maken. Waarmee je uh, ook uh, uh, zeg maar kan zorgen dat je die discipline aan anderen uitbesteedt. In plaats van dat je het in jezelf zoekt. Goed. Nou, uh, bijvoorbeeld. Je kunt uh, stel dat je iets heel graag wil doen. Dus je wil bijvoorbeeld heel graag uh, als je volwassen bent als nog viool leren spelen. Dan moet je zorgen dat je een leraar vindt die jou, waar je elke keer aan belooft dat je, mm -hmm. uh, dat, je, dat je oefent. En op die manier besteed je je discipline uit. Omdat je enerzijds probeert je aan je beloften te houden. Maar anderzijds als dat niet lukt er ook van op aan kunt dat de ander je gaat aanspreken. En waarom verschilt dat dan van vroeger? Als je van vroeger muziekles nam? Nee, dat, dat is hetzelfde okay, inderdaad. Ja. Maar het verschil is dat maar, je. Nee, we hadden het over je, nieuwe vormen. Ja, het verschil is dat je, dat, dat je als individu je moet realiseren dat je in een situatie van overvloed leeft. En dat het belangrijk is om te zoeken hoe je discipline kunt uitbesteden. Die discipline is er niet vanzelf. Dus je moet op zoek naar uh, manieren om te zorgen dat die omgeving zo is ingericht. dat je de doelen die jij wilt bereiken, of de dingen die je waardevol in het leven vindt, dat je die ook dichterbij kunt brengen. En waarom kunnen we die wilskrachtspier, waar we het net over hadden... niet zo trainen dat we die uitbesteding niet nodig hebben? Nou, dat is, uh, dat is volgens mij een eeuwenoud, ik zou zeggen duizend jaar oud probleem. He, ook Odysseus moest al zijn oren dichtstoppen met buien, bijenwas. Anders vloog hij uh, And, met zijn boot tegen de sirene Clifera. Precies, anders vloog hij naar die prachtige vrouwen die hem levenslang ja. vast zouden houden. Dus het is een heel discipline oud probleem. En er zijn verlokkingen in het leven waar de menselijke ziel niet tegen bestand is. is het dus we hebben het weer is... over die overvloed nu. Dat je, dat je, uh, die, die verleiden ons zo erg dat die oude discipline daar niet voor... Die, die, die helpt ons niet, nee. en, maar dan hebben we nu nog ook nog het probleem... dat we die discipline eigenlijk helemaal niet meer waarderen... en ook nauwelijks meer meekrijgen. Dus het is op, dubbele, op, op twee manieren is het hm. heel erg moeilijk. Maar dan hebben we het over ons deel van de wereld. Ja, Een gaat... directe culturele antropoloog ja, ja. die gaat kijken naar Dit andere delen westers, van de wereld. rijke samenleving. Ja, maar en... het is soms goed om dat te onderstrepen. Hè? Psychologie ja. gaat ook vaak ja. over het westers deel van de samenleving. Ja. En ja. ergens anders zijn er andere vormen van discipline. En, en men maar is zich zout... niet altijd bewust van de eigen discipline, die Juliet. studenten weten. Nou, ik zou ook even te denken aan die uh, Chinese, geloof ik, tijgermoeders worden ze ja. genoemd in, ja. in de Verenigde Staten. Die dus heel sterk die discipline ook. Uh, opleggen aan hun kinderen. Ja. Maar denk je dan ook aan zoiets? Of, of zeg je dat dat gaat eigenlijk. Nee, dat is eigenlijk. Dat is, eigenlijk weer, dat dat is, is, is gewoon extreem. weer de, de ouderwetse discipline ja. als, als gehoorzaamheid. Ja. Maar nog even over, de, over die, uh, die wereld. Kijk, we leven inmiddels in een wereld waar iedereen in contact staat met ja. iedereen. En die, die, de, de, de hele arme mensen in uh, onderontwikkelde landen. die weten natuurlijk inmiddels heel goed. dat, het, dat, wij, dat er el elders overvloed is. Dus ook zij trekken naar die overvloed toe. Ja. En dan zie je eigenlijk hetzelfde als in Nederland. Want ook hier leeft rijk en arm te midden van overvloed. En dat maakt het juist zo moeilijk. Want ja. ook als je er niet bij kan, is die overvloed er. Nog even naar dat uitbesteden, heel kort. In je boek beschrijf je ook, je kan het ook uitbesteden aan techniek: apps op je telefoon. Ja. ja. Geef eens een voorbeeld. Ja. Uh, nou, een app die ik zelf gebruik. Want als ik schrijf, dan drink ik altijd veel te weinig water. Uh, ik heb een app die heet Lift. En daar kan je van alles invullen. Hè, van flossen tot van je tanden tot inderdaad water drinken. En die waarschuwt mij eens in de zoveel tijd... van je moet even je flesje water vullen en wat drinken. <lacht> maar dat kan ook over overgewicht gaan. Of over uh, uh, bijvoorbeeld een, de, een Britse schrijfster, Zeddy Smith... die heeft een uh, app die uh, de toegang tot het internet blokkeert... zodat, zodat ze... ze voldoende kan schrijven. En dat ja. is wat ze graag wil. Je dat voortdurend doen of wordt het dan toch geïnternaliseerd? Dat, dat het gewoon in je komt? Nou, het is inderdaad zo. Als je, als je dingen honderd keer doet, ja. doet... dan wordt het op een gegeven moment een gewoonte. En dan, dan internaliseert het. Ja, ja. goed. Uh, jouw boek komt maandag uit, geloof ik. Hè? Woensdag. Oh, woensdag. Dus het ligt, goed. ligt er ook vrijdag of zaterdag in de boek Het al. heet Discipline. Uh, Ondertitel, geloof ik, in tijden van overvloed. Overleven in tijden van Overleven overvloed. Overleven in tijden. En is uitgegeven ja. bij Boom. Goed, dankjewel Marie. Blijf aan tafel, want we praten straks verder. En nu hebben we muziek. Stefan van Zande. En je gaat zingen. Ik uh, ga er even bij halen. I'll be here for you. Sleep well, sweetheart. Dream your dreams tonight I'll be here for you Till the morning light Till the morning light When the rain comes fall. tired eyes i'll be here for you till sunrise till Zanden, I'll be here for you. Dankjewel. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En daarin spreek ik vandaag met filosoof Marley Huyers, met sociaal wetenschapper Juliette Schaafsma... en met José van Santen, die cultureel antropoloog is... maar hier toch ook vooral zit als moeder van een jongen... die het lastig heeft. En je schreef daarover een brief, José, aan... NRC. En misschien is het goed als je daar een paar regels uit voor wilt lezen. Ik zal een paar regels voorlezen. Ik heb deze brief inderdaad geschreven als antropoloog, maar ook als Europeaan. En ik zou ook de lijnen willen doortrekken naar toch de hele samenleving. Mijn zoon heeft, ik begin de brief, uh, zoals, zoals die ingekort is... zoals veel Nederlanders, een kleurtje. Omdat zijn vader uit West-Afrika komt. Qua uiterlijk heeft mijn zoon zich aangepast aan de Nederlandse jeugd. Kort geschoren, waardoor hij als een Marokkaantje... natuurlijk allemaal gewoon Nederlanders, uitziet... Op zijn veertiende, op de lagere school heeft hij het altijd goed gedaan... op zijn veertiende werd hij in een discotheek aangevallen... door een blank jongetje, maar hij werd eruit gegooid. Ik zal de details van alle verdere aanhoudingen besparen. Soms terecht, meestal onterecht. Inmiddels is die vertederende krullenbol van vroeger... afgezakt naar schoolniveau nul. Er werd mij door jeugdzorg een oudercursus aangeraden. Tachtig procent van de kinderen van de andere moeders... de vaders waren aanwezig of dood... en de moeders waren ook niet per se donker... hadden ook een kleurtje... Toeval? Ja, toeval. Ja, die brief gaat nog door. Uh, we komen er straks nog even verder op. Ho hoe oud is je zoon? Hij is inmiddels uh, 17 jaar. En hoe gaat het nu met hem? Um, hij heeft zelf een school gevonden. Maar hij, ik heb hem wel veel agressiever zien worden in de loop der jaren. Ja. En, um, ja, nogmaals, ik, ik, ik, ik kan het dan over mijn eigen kind hebben... maar ik zie dat dat gebeurt ja, met heel veel andere kinderen. Maar misschien is het heel kinderen. goed om even ja? dit concreet... en dan trekken ja, we het ja, straks ja, breder. Ja, ja, maar ja. beschrijf hem eens in zijn gedrag. Um, nou ja, Het was, het was een, een, een kind waar Juliette kent hem. Eh, als, als, eh, die, die in Cameroen op school heeft gezeten. vloeiend Frans spreekt. Altijd ge geadoreerd werd door iedereen het goed deed. Op de Montessori school deed hij het goed. Eh, ja. op, de, eh, op de Montessori lagere school. Eh, veel vriendjes. Door ouders eh, altijd gezien als prima jongen. En het is misgegaan op de Montessori Lyceum in Zeist. Waar ze, hij eh, waar, waar ook een jaar gepest is. Dat is niet aangepakt. Niet, hm. eh, niet gezien. En waarom werd hij gepest denk je? Nou, er was een jongetje die een jaar lang tegen hem heeft geroepen... van joh, neem jij toch de boot terug naar Afrika. Hij had dus een... vanwege zijn donkere kleur. Ja, hij had een groot incasseringsvermogen... en op een keer heeft hij die jongen toch pets tegen de grond geslagen. Toen werd hij het zat. Hij ja. geschorst, het jongetje niet... Uh, word je natuurlijk als ouder op school geroepen. En ik zei van, goh, uh, is, die, is die jongen ook geschorst? Nee, daar gaan we ook nog mee praten. Maar vindt u dat dan in verhouding met elkaar staan, vroeg ik. Uh, en heeft u misschien een beleid hier op deze school? Nou, er zitten verder helemaal geen donkere kinderen. Nee, dat hadden ze niet, maar dat was ook niet nodig. Want dan zegt zo'n leraar, nee, ik heb ook een neefje... wat uit Suriname komt, alsof dat in verhouding met elkaar staat. Mm -hmm. Dus... Ze hebben, daar, ze, hebben daar dus, ze hebben dat niet gesignaleerd, ze hebben er ook niets mee gedaan. Hij was gaan spijbelen. Nou ja, en dan kom je okay. natuurlijk. Dan ga je afgeleiden. En wat zegt hij er zelf over? Uh, wat hij er zelf over zegt. Uh, hij, aan de ene kant zegt hij van, euh, nou ja, kijk als hij voor de rechter staat... dan zegt hij van, ja nee, ik moet ook beter uitkijken. Ik heb het ook, hè, dit, dit is niet handig voor mij. Dat kan hij zeggen, maar als die, op het moment dat hij aangehouden wordt... en zeker al die kinderen die drinken natuurlijk... allemaal en hij veel wordt te vaak veel over discipline. want in, je, in, ja. in die brief die we niet helemaal voorlezen... staat ook dat hij een scooter heeft en hij wordt voortdurend uh, nou staande ja, hij gehouden. Hij is vijf dagen met de scooter, de eerste vijf dagen naar school geweest... Vijf, vier van de vijf keer is hij aangehouden. Dan, he, dan overleggen we dat ook met vriendjes van andere van uh, de bij zijn jullie. ook? Kom, gebeurt dat bij jullie ook? Die raar, rijden al meer dan een jaar op een scooter, allemaal opgevoerd, nee, nog nooit aangehouden. Dus dan, en hij voelt natuurlijk dat daar iets aan de mm -hmm. hand is en tegelijkertijd, dus ik zeg altijd van: beheers je, alsjeblieft. Hè, van de mm -hmm. maar hij wordt natuurlijk, en zeker als hij iets op heeft, wordt hij heel boos daarover. En dan nou ja, dan krijg je dus een, een jeugdreclasseer omdat je, altijd, omdat je een ambtenaar in functie beledigt. En ik snap wel, he, over discipline gesproken... ik snap wel dat, dat je dat niet moet doen. Dat, onder, dat, dat onderstreep ik voortdurend. He, je kunt ook zeggen dat het aan mijn opvoeding ligt... dat ik hem niet goed heb opgevoed. Maar ik heb ook een zoon die blank is, keurig afgestudeerd... en natuurlijk ook gebloot en misschien minder ja, gedronken. Ook nou ja, <lacht> ook ik Volgens mij doen al die jongeren dat bijna. Maar he, dat is de keurige baan nu in, bij de VN. Dus ja ik denk... Dat, het ligt niet alleen aan mijn ouderschap. Het ligt wel degelijk aan, uh, aan, aan het feit dat hm. hij een kleurtje heeft. Ik heb de, een open brief gestuurd naar justitie al in april. En het wordt nu onderschreven door he, een rapport van Amnesty International. Waar wat? Volkert Jensma over heeft gesproken in het NRC. Uh, Brinkmeijer heeft erop gewezen. Ja. He, de, onze nationale ombudsman die ik zeer hoog acht. Dus daar dus is wel degelijk iets aan de hand. En ik denk, wat doet het met kinderen? Ik zie dat hij agressiever wordt. Dat hij... Uh, onhandelbaarder wordt en dat die afgeleid wordt. Nou ja, uh, uh, daar hebben we Juliet Schaafs maar voor. Ja. Want Juliet, jij doet onderzoek naar stigmatisering en buitensluiting. Hè? Ja, klopt. Ja. En, en onrechtvaardigheid. Ja. En, ja, in dat onderzoek zien we heel duidelijk dat dat effect heeft. En dat heeft op iedereen effect. Hè? Dus dat is niet alleen voorbehouden aan allochtone jongeren, maar we zijn er gevoelig voor dat we rechtvaardig worden behandeld. Dat zit eigenlijk al van kleins af aan in ons. Zoals kinderen kijken we al heel goed naar wat krijgt ons broertje, wat krijgt ons zusje. Dus we, dan merken we al eigenlijk onmiddellijk op als we iets, als we iets niet eerlijk verdeeld is en later in ons leven zijn we er ook nog heel gevoelig voor. Maar we zijn er ook heel gevoelig voor dat we erbij horen. We, willen, we zijn sociale dieren. Uh -huh. En dat is vanuit de evolutie al zo gegroeid dat we anderen nodig hebben gehad om te kunnen overleven. Dus we hebben mechanismes ontwikkeld waarbij we als we in contact zijn met anderen heel snel kunnen detecteren. Hoor ik erbij of niet, of word ik misschien buitengesloten of niet. En dan gaan er gelijk alarmmechanismes gaan er eigenlijk in ons hoofd. We zijn er buizen gewoon gevoelig voor. We zijn er voor die heel signalen. Voor. En we hebben dat allemaal. Als we in gesprek zijn met anderen, dan kijken we dat heel goed. Wordt er op ons gelet? Wordt er naar ons geluisterd? Mm -hmm. En zodra dat niet zo is, dan gaat eigenlijk al die alarmbel af in ons hoofd. En dan krijgen we al een gevoel, oh, dit is niet fijn, dit is niet prettig. En je ziet dus dat iedereen sterk reageert op signalen... dat we er niet bij horen, dat we buiten worden gesloten. En al helemaal als dat is vanwege onze ja, etnische herkomst. Um, en daar, daar reageren mensen sterk op. Dus we zien daar sterke effecten op het welbevinden van mensen. Hè. Dus dat, dat er wordt aangetast als mensen uh, ofwel er niet bij horen... of worden buitengesloten of worden gediscrimineerd. Dat zien we vrij consistent in aan het onderzoek. Um, depressieve klachten kunnen daardoor toenemen. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat het tot boosheid kan leiden. En vooral bijvoorbeeld als je wordt uitgesloten vanwege je etnische achtergrond. Dat vind je ook natuurlijk vaak onrechtvaardig. Want vaak hoop je gewoon dat je beoordeeld wordt... in termen van je individuele persoonlijke kwaliteiten. En niet op basis van je groep. En, ja, en dan... ik denk dat er dan ook een verschil is. Kijk, mijn zoon is natuurlijk gewoon Nederlander, Nederlands opgevoed. Ja. Ging op een keer praten als een Marokkaantje... Maar ik bedoel, bij die groep hoort hij niet. Die, die, die heeft die, hij heeft natuurlijk wel vrienden. Die, en het maakt hem ook helemaal niet uit. Maar um, hij wordt beoordeeld op, iets, op een identiteit die hij eigenlijk niet heeft. En dan kijken ze naar zijn identiteitsbewijs. Oh nou, die jongen heeft toch een gewone Nederlandse naam. En, um, dus hij, hij ziet zichzelf niet als iemand met een kleurtje. Dus als je het hem zou vragen, dan zou hij zeggen van... nou ja, ik denk niet dat het er veel mee te maken heeft. Hè. Mm -hmm. maar het, zou hij het is dat ook dan een roepen. beetje ontkennen van je identiteit. Ja. Hè? Want, en, en, en dat is ook wat het pijnlijk maakt. Dus je denkt dat je tot een bepaalde groep hoort. Ik ben bijvoorbeeld ja. Nederlands of ik ben zus of ik ben zo. En vervolgens krijg je van die groep te horen... Hey, maar je bent eigenlijk helemaal niet één uh, van ons. Dus het is een ontkenning van je identiteit. En juist die ontkenning van die identiteit maakt het um, en pijnlijk. En onrechtvaardig. En dat kan juist die boosheid ook triggeren. Want ja. daarmee kun je toch een beetje een gevoel van controle weer krijgen. Je, kunt, je probeert weer iets recht te zetten. Ja, ja en, ik, en, ik denk in die, en die boosheid die zit natuurlijk ook bij die groepen die voortdurend aangesproken worden hè, op hun etnische ja. achtergrond. Hè. De, de, kijk, er was van de week een, een televisieprogramma en er was een advocaat, iedereen een prachtige Audi. Het is niet mijn auto. Maar hij was gekleurd. Hij wordt iedere maand een keer of meer keer aangehouden. Ja. Want een gekleurde meneer in Audi. Daar moet wel iets mee aan de hand zijn. En ik, en ik denk als dat systematisch gebeurt. Mijn, mijn pleidooi was dus eigenlijk niet vanwege... De, mijn eigen ervaring die natuurlijk heel pijnlijk is, ja, zonder meer. De moeder van de jongen. dus Precies, dus dat is heel pijnlijk. Maar ook een pleidooi houden voor... He, waar we het ook net over hadden, Juliette en ik... voor meer antropologische kennis in het justitiële apparaat... in het politieapparaat, bij jeugdzorg. Want ze hebben het bij kinderbescherming... bijvoorbeeld nog over halfbloedjes. Dan moet je ja. daar komen als moeder en zeggen... ja, we hebben wel gezien dat uw kind een halfbloed is. Dan denk ik van... Die term die hebben we toch al heel lang geleden afgeschaft. Hoe bestaat het dat die nog steeds gehanteerd wordt... en dat die mensen op die manier met al die jongeren omgaan... die daar voorbij komen dat doet iets met ze. Nou, als je daar dus zegt van, nou is het u misschien ontgaan dat deze term niet meer gehanteerd wordt dan ben je natuurlijk een lastige ouder, dan word je neergezet als een ouder die, die ja, dat is natuurlijk logisch dat het kind nou, en dan schrijf je daar ja. weer een tegenrapport dat komt nooit bij de rechtbank Maar daar gaan enzovoort. we zo even over verder, maar eerst nog even he, die, die kinderen, en misschien ook volwassenen als je voortdurend ja, ja, ja, uitgesloten ja, ja, ja, wordt en, uh, en gestigmatiseerd boosheid, agressie, maar wat hoe vertaalt zich dat verder in gedrag? Um, nou, heel verschillende soorten van antisociaal gedrag. Dus he, je kunt je gaan verzetten. Je ziet bijvoorbeeld ook dat als je kijkt naar de relatie... tussen mensen die zich buitengesloten voelen... En, he, of in hoeverre heb je goede contacten of niet en criminaliteit... dan zie je dat yeah. daar een, een relatie zit. Een extreem voorbeeld is, um, uh, zijn een beetje die schietpartijen... op scholen in de Verenigde Staten. Um, en die zijn uh, uh, geanalyseerd ook wel he, om te kijken... wat wat hebben die daders nou gemeenschappelijk ja. gehad? Nou is dat natuurlijk lastig, omdat je achteraf moet gaan beoordelen... wat die mensen gemeenschappelijk hadden. Maar wat onderzoek laat zien, is dat uh, een groot deel, merendeel van die daders... Uh, gemeenschappelijk hadden dat ze werden buitengesloten of gepest werden. Of en die dingen hadden dan, er niet bij te horen. En dan maakt het niet uit of, of het om een kleurtje is? Nee, of dat of... maakt helemaal niet uit. Eigenlijk als je kijkt naar het onderzoek... naar wat doet het met mensen om buitengesloten te worden waarbij ze dus ook experimenten doen... waarbij mensen of tijdens een spelletje worden buitengesloten... of te horen krijgen... Hey, jij mag niet meedoen met de rest, jij mag ja. niet met ons samenwerken al dat onderzoek laat zien... Uh, of een groot deel van dat onderzoek laat zien... Uh, dat, dat kan tot agressieve gevoelens uh, okay. leiden. Of agressief gedrag leiden. En in, experimenten, of in een experimentele setting is dat vaak wat lastiger te, te, te onderzoeken. Want ja, hoe ga je agressief gedrag ja. echt meten? Dan zit je met En exe. heeft het ook uh, cognitieve gevolgen? Ga je, ben je op school ja. een onderpresteerde bijvoorbeeld? Nou, wat we dus uit uh, onderzoek weten... waarbij mensen heel kort worden buitengesloten... Um, uh, is dat uh, mensen die kort zijn buitengesloten. En dat is dus echt maar twee of drie minuten tijdens een computerspelletje. Die gaan minder goed presteren op cognitieve taken. Dus bijvoorbeeld een intelligentietest. Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... als je wordt buitengesloten, word je dommer. Ja. En wat je ook ziet, is dat als je mensen... en dat heeft niet zozeer met uitsluiting te maken... maar wel met confronteren met stereotypen. Als je hmm. mensen herinnert aan stereotypen... dus bijvoorbeeld bij vrouwen... als je ze een wiskundetaak laat doen... en je laat ze weten... nou, we willen weten hoe goed jij in wiskunde bent. Dus eigenlijk activeer je daarmee het stereotype... Vrouwen zijn niet goed in wiskunde, dan gaan ze daardoor minder goed op die wiskundetaak presteren. Okay. Um, ja. dus, dus en in hoeverre is er sprake van een soort zelfhoeveeling-prophecy? Als je, als je he, gestigmatiseerd wordt, dat je erop je te duur ook zo maar gaat gedragen. Ja, ik weet niet of het, of het helemaal zo werkt dat je denkt... nou, iedereen denkt dat ik zo ben. Dus, uh, ik, maar ik denk wel dat het zo kan werken. Hè. Je, je, er is het vooroordeel dat je misschien tot een agressieve groep behoort. Dus je wordt vaker gearresteerd of je wordt vaker aangehouden. En je moet je vaker identificeren of je wordt vaker gefouilleerd. Dat is onrechtvaardig. Dat roept, uh, kan boosheid oproepen als dat maar vaak genoeg gebeurt. Ja, ja dan kan het natuurlijk gebeuren dat inderdaad, ja. jij bent agressief. Dus ja. er is uh, reden om ja. je aan te ja, nee, houden. Precies, dus in die zin precies. kan dat uh, daar, daar toe ja. bij Vragen. José. Ja, er is bijvoorbeeld ook een geval geweest... van dat mijn vriend, mijn, mijn zoon met een vriendje over straat liep... een beetje te dollen zoals jongens doen als jonge honden. En dat er, ze eingesloten werden van vier kanten door politieauto's... en werden meegenomen. En ze, mm -hmm. ze, ze liepen daar gewoon. En ja, dat... Ik, ja, dan kan hij het niet nalaten om te roepen van, euh, nou, u heeft zeker wel promotie verdiend. En, en ja, die, die, die, ja, nou, hups, dan heb je natuurlijk weer een boete en dan mag je weer voorkomen. En, hij kan scherp zijn, begrijp ik. Hij, ja, dan, ik wilde even ook naar die cognitie toe, want het is een hele, het is een hele slimme jongen die, die uh, vier talen, uh, nou ja, in ieder geval Frans vloeiend spreekt, hè, en, en Engels vloeiend spreekt en natuurlijk Nederlands. En, en in Cameroen op school heeft gezeten, dus ook op anderhalf jaar leeftijd de lokale taal daar ook vloeiend uh, sprak. En uh, het, het is, dan is het zo ontzettend triest om te zien... dat hij daar nu geen gebruik... De, ik mm. ik dacht, makkelijk kind schiet zo door de middelbare school heen. Leuke periode. En dat, omdat, dat, dat daar geen gelegenheid voor wordt geboden. En dat, dat, dat is natuurlijk... Maar ik, ik, ik zie dat dan ook bij allerlei andere kinderen die die gelegenheid niet krijgen en ik heb, ik heb natuurlijk ook heel veel uh, uh, vriendinnen die ook gekleurde kinderen hebben en daar waar het wel goed bij gaat ja. dus het is er zit ook iets in die jongen zelf dat hij de grenzen zoekt hè mm -hmm. dat dat dat zonder meer maar um, um, ja het, het het doet wel het voortdurend opgepakt worden ook als je het helemaal niet hebt gedaan en dan moet je weer voor de rechter komen zou je eruit hebben ingegooid en dan kun je zelf aan die rapporten zien dat het niet klopt en ja, ja, dat, dat, en de politie geeft toe. Hè, dat ze, de dat politie ze, geeft toe, maar de, ze maken ze, niet gebruik... van, van de, van de, van de antropologische kennis. Ja. Ja. Dat, dat doen ja. ze. Ja. Ja. Nee, en, en het is wel zo dat uh, iemand heeft een onderzoek gedaan... naar uh, hoe het zit bij, uh, bij justitie, bij de rechtbank. In geval van twijfel, ja, uh, zij was heel erg gechoqueerd... mij verbaast het niet eens. In geval van twijfel, bij etnische achtergrond... is een kind schuldig, of een, een jongere... Als, er, als het een blanke betreft, dan is in geval van twijfel zijn ze niet schuldig. Nu denk ik dat mijn zoon het dan mee heeft dat ik daar ook zit. En dan mag ik ook iets zeggen als moeder. En dan kom ik goed uit mijn woorden meestal, misschien zit ik hier af en toe wat stotteren... maar dan, uh, dan heeft hij daar de, krijgt hij daar dat voordeel van de twijfel mee. Ja, en, ja, ja, ja, ja. Maar kunnen we dit doortrekken... bijvoorbeeld naar uh, islamjongeren die radicaliseren... en naar ja. Syrië trekken? Ja, kijk, want dat, ja. dat is een van mijn onderwerpen in, in Cameroen. Fundamentalisme nu, en hoe dat eruit ziet. Nou, wij hebben allebei gewerkt in het gebied... waar die Boko Haram heel actief is. Waar die zeven gijzelaars uh, zijn meegenomen. En ja. In april, ik had dat destijds het stukje... Geschreven, ook naar aanleiding van het feit dat zij net waren vrijgekomen. En um, nou, wat je daar daar ook daar, jongeren hebben geen kans. Hè? De, de, de, de, de vriendjes van mijn oudste zoon, die daar ook gewoond heeft en op school heeft gezeten, die zijn nu de dertig gepasseerd. Die kunnen niet trouwen, die kunnen hmm. niet, die hebben geen economische mogelijkheden. Hè? Wat, wat jij hmm. net zei over die discipline, die zien wel die, die enorme overvloed. Die zouden iets willen. Nou, dus die. Die jongeren die daar rondlopen en die zo extremistisch zijn, dat heeft niets met religie te maken. Net als met die. Maar dan heb je het over de jongeren in Cameroen? Dan heb ik het over de jongeren gebied. in. Ka en ik denk dat maar het hier dat niet Nederland heel veel anders is. Ik... Ja, we hebben daar onderzoek naar gedaan ja. om te kijken, kan bijvoorbeeld het feit dat je uitgesloten wordt, leiden tot meer vijandigheid. Hè? Maar kan het ook leiden tot meer religieus fundamentalisme? Ja. Ik heb zelf een onderzoek gedaan waarbij we hebben gekeken naar jongeren op middelbare scholen. Zo tussen de 16 en 18 jaar oud. En die werden dan uitgesloten tijdens hun Computerspelletjes en dachten dat ze werden uitgesloten door iemand van eigen herkomst... of iemand van andere herkomst. En daarin zagen we onder zowel um, jongeren met een islamitische achtergrond... en jongeren met een christelijke achtergrond... dat wanneer ze werden uitgesloten... maar met name eigenlijk wanneer ze werden uitgesloten door de eigen groep... Ja. Uh, dat dat leidde tot ja, sterke religieus-fundamentalistische overtuigingen. En maar dat heeft niks met religie te maken. Laten we even wel nee, zijn. Nee, het heeft die, te maken ja. met, we ja. hebben een kapstok hier... waar we ons gedrag ja. aan kunnen ja. ophangen. En zie je dan verschil tussen jongens en meisjes? Nee, nee dus dat, en je ziet ook geen verschil dus tussen etnische groepen. Dus blijkbaar is het zo... Hey, die, wordt, uitsluiting is die, die uitsluiting is gewoon zo die, heftig. Die, ja, je, je mag er niet bij horen, je ja. raakt er onzeker van. Je gaat zekerheid zoeken. nou ja. Welke groepen bieden zekerheid? Religieuze groepen bieden zekerheid. Want die bieden structuur, je mag er weer bij horen, ja. die bieden zekerheid. Um, en dat is wat we vaak ook. Nou ja, we hebben het net met ja, discipline nee. over gehad. <lacht> met Marleen, ja. Uh, ja, precies. Dus uh, dat, is, daar, dat is ook waar mensen dan behoefte aan hebben. En hè, die uitsluiting tast, die, die, die, al die zekerheden, je fundamentele behoeftes aan. Hoe kun je die herstellen? Nou, religie is vaak een goed middel om dat te herstellen. Er stond vandaag er staat vandaag in de NRC een, een, een reportage. Uh, in Vilvoorde, België... waar vrij veel jongeren naar Syrië trekken. Ja. En een van die uh, vrienden van die jongeren... die zegt, ja, maar we kunnen hier ook niks. Weet je, we lopen overal tegenaan, we worden niet aangenomen. En, en dat is natuurlijk die vorm van uitsluiting die pijn doet. Ja, en doet die al pijn. heel jong begint. Hè? Als je ziet dat kleine jongetjes van zes, acht jaar op straat... ook die met diezelfde uitsluiting te maken hebben... of met diezelfde wijkagent die weer zegt... van, hé hey ja. jongens, wat zijn jullie daar aan doen? Jullie ja. mogen hier niet staan, dan... Bouwt zich dat op. Marie. Ja, ja. ja ik, uh, kijk, in Nederland is er enorm taboe op discriminatie. We doen allemaal alsof we niet discrimineren. Het heeft heel veel te maken met dat Nederland lang een monocultuur is geweest. Nou, nu zijn we langzaam maar zeker op weg naar een multiculturele samenleving. En wat zie je dan? We zijn echt niet geëquipeerd om daar goed mee om te gaan. Precies, daar en eindigde ik mijn ik... Ja. ja, ik zit in een onderwijssituatie waar 50 tot 60 procent van de studenten een kleur heeft. En daar zie je van, die dus alle docenten worden getraind op interculturele vaardigheden. Anders kan je daar niet mee omgaan. Iedereen, elke cultuur discrimineert. En dan moet je ja, op een completie. of andere manier een, een, een goede draai aan zien te ja. geven. Als onderwijssysteem, maar ook als politie, ja. als nou ja, noem maar op. We hebben een globale hybride samenleving nu, waar heel veel dingen bij elkaar komen. En we zijn, we zijn daar nog niet. We hebben nog niet op toegerust nee. om, om daarmee om te gaan. En daar moeten we naartoe. Ja. En we hebben antropologen nodig. Ja. Juliet, uh, we hebben nog maar een half minuut. Wat moet uh, José doen voor haar zoon? Wat nou, jullie het komt doen? een keer langs om gezellig ik, ik, met ik hem te praten. De boel is oplossen. Nee, hoor. Uh, ik denk dat, dat José zelf al uh, dat heel goed deed okay. en dat ze daar heel goed mee bezig is. Maar wij allemaal moeten er wat aan doen. Dat is uh, dat wat Marlie uh, zojuist betoogde, met veel instemming van José. Tot zover Pavlov. Ik dank jullie alle drie. Marlie de Boekte komt uit bij Boom volgende week woensdag. En luisteraar, als je wilt reageren, stuur dan een mail naar pavlovradio@ntr.nl. Heel graag tot volgende week. NTR. Informatie. Educatie en cultuur.